Het is drie uur, Jeroen rondje met het NOS Journaal. Rapper Eminem en zangeres Taylor Swift... zijn twee van de winnaars van de eerste YouTube Awards. Eminem werd tijdens het rechtstreeks uitgezonden gala... op het videokanaal uitgeroepen tot artiest van het jaar. Swift's hit I Knew You Were Trouble... leverde haar de titel YouTube-fenomeen van het jaar op. De uren durende webcast verliep chaotisch... maar dat was eigenlijk ook de bedoeling. Het experiment werd bekeken door maximaal 200.000 mensen...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 Het weer bewolkt en regen vannacht. Langs de westkust staat een krachtige tot harde wind. Ook overdag zijn er baaien en vrij veel wind bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Dit is de nacht van het goede leven. Met adeling van Lie. Oeh, dat was ik helemaal niet bij dat jullie dat opnamen. Wat goed. Leuk, hè? Ja, hartstikke goed. Dankjewel. Graag gedaan. Roel van Dalen was dat. Hè. Jongens, eh, ontzettend bedankt. Ern van Lichten, Wart eh, Veenstra, eh, Uithouding en Roel van Dalen. Goed, eh, en nu deel 2 van de Muzika-poëtica die Koen Dierks maakte... over het werk van dichter Rutger Copland. Veel plezier. Goedemorgen luisteraars, u luistert naar Musica Poetica. Mijn naam is Koen Dieriks en als een hedendaagse alchemist ga ik op zoek naar mooie gedichten en prachtige muziek. Vandaag staat onze uitzending in het teken van het werk van Rutger Kopland. Het volgende gedicht heet Zijn Jas. Mijn vader J was nog maar net gestorven... toen mijn moeder A zijn nieuwe regenjas voorzichtig van de kapstok nam. Pas eens, zei ze, hij was er zo trots op... Daar stond ik dan en voelde aan de mouwen en bij het sluiten van de knopen hoe dood hij was en hoe ver weg mijn jeugd. Oud en zwak zou ik worden, in deze plooien zou mijn huid gaan hangen aan mijn knoken. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. We'll find a girl.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 have to go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 in all the things I knew Inside it's hard But it's harder to ignore Dat was Cat Stevens met Father and Son. Ook over zijn dementerende moeder schreef Kopland diverse gedichten. Onder andere deze pastiche op het beroemde gedicht van Martinez Nijhoff... De Moeder de Vrouw. In zijn woorden heet het De Moeder het Water. Ik ging naar de moeder om haar terug te zien. Ik zag een vreemde vrouw. Haar blik was wijd en leeg... als keek zij naar de verre overzijde van een water. Niet naar mij. Ik dacht, misschien, toen ik daar stond op het gezond pilsje gedronken in de kantine van het verpleegtehuis... de tijd ging langzaam in die godvergeten eenzaamheid. Misschien zou het goed zijn als nu de psalmen klonken. Het was mijn moeder. Het lijfje dat daar roerloos stond in het gras. Alleen haar dunne haren bewogen nog een beetje in de wind. Als voer zij over stille wateren naar een oneindig daar en later. Haar God. Er is geen God... Maar ik bezwoer hem zijn belofte na te komen, haar te bewaren. Hmm. Depth over distance every time, my dear And this tree of ours may grow tall and But it's the roots that will bind us here To the grown mm -hmm. Depth over distance is all I ask of you And I may be foolish to fall as I do Still there's strength in the blindness you fear If you're coming to If you're coming to oh, Hold on, wait until that long Breaks from the arms of the Lord mm -hmm. yeah, Hold on Though we may be too young To know this right or wrong. Depth over distance Was all I asked of you Everybody around is acting like a stone. Still there's things I do, darling. I go blind for you. If you let it go, sometimes let it go, sometimes let it go. Just let it go sometimes So hold on, wait until that long sun. Breaks from the arms of the Lord. Mm -hmm. Oh, hold on, though we may be too young to know this right. Mm -hmm. Oh, hold on, though we may be too young to know this right. Depth Over Distance van Ben Howard. Copland debuteerde zoals gezegd in 1966 en bracht meer dan tien bundels uit. Zijn stijl is vooral observerend met veel aandacht voor het gewone woord. Veel van zijn gedichten beschrijven een gestold moment. Een kortstondige impressie die aanleiding vormt tot een bespiegeling over vergankelijkheid of het scheppingsproces van de dichter. Voor veel lezers en critici weet hij toegankelijkheid, relativering en diepgang te combineren. Een waarnemer op zoek naar de werkelijkheid achter de subjectieve waarneming. Een mooi voorbeeld hiervan is Een Middag op het Land. Een Middag op het Land. We zochten hem op. Een middag zoals die telkens weer groeit uit een stuk gelezen bladzij van Tjechov. Een Langzame Middag op het Land. Hij voerde ons door het oude, geduldige huis. De tuin met de oude geduldige appels en peren. De rivier langs, de weilanden in. Daar stonden we. Hij met dat grijze kostuum. Die zijde voulaar, zijn sigaar. Heer van de wereld, tussen de boterbloemen. Langzaam, zei hij, later in de schaduw van de bomen op het terras. Ga ik begrijpen dat dit mijn huis is. Mijn tuin. Voorgoed. Stilte, warm en zomers. Geur van hooi en sloten. Geluid van koeien, scheurend aan het gras. Van hevig zingende vogels. Een middag, zo vergoed als een bladzij. And so it is Just like you said it would be Life goes easy on me Most the time And so it is The shorter story No love, no glory No hero in her sky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 I can't take my eyes off of you I can't take my eyes And so it is Just like you said It should be We'll both forget The breeze Most Of the time And so it is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 Je hoorde Damien Rice samen met Lisa Hennigan in The Blower's Daughter. Copland kon ook zelf door zijn gedichten weemoedig en bescheiden worden. Want het besef van de zieloosheid van de natuur, de onkenbaarheid van het landschap, ontroerde en verbaasde hem nog altijd, zei hij in een van zijn laatste interviews. Ik citeer nu uit dat interview... dat Willem van Leeuwen van HP de Tijd met hem had... in februari 2011, vijf maanden voor zijn dood. Kopland pakt de bundel met verzamelde gedichten... die op de keukentafel ligt, beladert en zoekt... zijn ogen die achteruit gaan, dicht op de letters. Mompelend. Het is raar dat dat ene je steeds maar weer onthoeren kan. Hier, ik heb het. Zoals bijvoorbeeld in dit gedicht... Een tuin in de avond. Met zachte, wat onvaste stem leest hij voor. Een tuin in de avond. Er gebeuren dingen hier en ik ben de enige die weet welke. Ik zal ze noemen en ook zeggen waarom. Er staat een oude tuinbank onder de appelboom. Er ligt een oude voetbal in het gras. Er komen oude geluiden uit het huis. Er is oud licht in de lucht. Dit gebeurt hier, een tuin in de avond... En wat je niet hoort en niet ziet... de plekken waar we kuilengroeven en die huilend dichtgooiden. Ik vertel dit omdat ik niet alleen wil zijn voordat ik het ben. De opzomming alleen al, zegt hij. Er staat een oude tuinbank onder de appelboom. Er ligt een oude voetbal in het gras, etc. Een tuin in de avond. En dat gebeurt er dus. Het is een heel raar woord in dit verband. Maar toch is dit het juiste woord. Gebeurt. En dat, ja... Dat ontroert me dan. Roy Hargrove, de trompetist uit Texas... met zijn versie van de jazz-standard The Nearness of You... geschreven door Hoagie Carmichael. Copland schreef ooit over wat hij met zijn gedichten probeerde te bereiken. Ik citeer. Het gevoel en het weten dat de wereld zoals wij die zagen... de werkelijkheid niet was, maar oplost en plaatsmaakt... voor de wereld die wij niet kennen, dat is de ervaring waar het om gaat. En hij dichte... Hoe zal ik dit uitleggen? Dit waarom wat wij vinden niet is wat wij zoeken. Laten we de tijd laten gaan waarin hij wil. En zie dan hoe wijden hun vee vinden. Wouden hun wild. Luchten hun vogels. Uitzichten onze ogen. En ach, hoe eenvoud zijn raadsel vindt. Zo andersom is alles, misschien. Ik zal dit uitleggen. In 2005 raakte Kopland betrokken bij een ernstig autoongeluk waarschijnlijk veroorzaakt door een hartstilstand achter het stuur. Hij lag enkele dagen in coma... en trok zich daarna terug uit het openbare leven. In 2008 verschijnt zijn laatste bundel, Toen ik dit zag... waar in sommige gedichten een weerklank is te vinden van wat hem is overkomen. Zoals in dit gedicht Tuin. Ik zit voor het raam en zie hoe de tuin niet is veranderd. Voor haar ben ik niet weg geweest. De tuin kijkt mij recht in mijn gezicht... Het is vreemd te bedenken dat zij mij niet kent. Zich mij niet herinnert na al die tijd dat ik hier niet was. Ik de tuin was vergeten. Zij voor mij niet bestond. Is zij nog helemaal als toen? Hoezeer ik ook van haar houd. Voor mij is zij niet gebleven. Niet omdat ze op mij wachtte is zij er. Zij is er, zoals ook ik er is. Het laatste jaar van zijn leven was moeilijk voor de dichter Kopland, Omdat zijn geheugen hem steeds meer in de steek liet. Hij kon niet meer schrijven en raakte langzaam de zin in het leven kwijt. Hij stierf op 11 juli 2011. Het laatste gedicht is De kunst van doodgaan. De kunst van doodgaan. Als het zover is, zal ik dan eindelijk weten wat het is, doodgaan? Jezelf verlaten en weten dat je nooit terugkeert? Soms, wanneer ik het koraal hoor... noem kom der Heiden Highland, ...doorstroomt mij een vermoeden van onontkoombaar verlies. Maar wat geeft het? Bij het zien van een uitzicht over bergen... ...een verte die verdwijnt in zichzelf... ...kan ik worden bevangen door een huiver... ...voor de eenzaamheid die mij wacht. Maar wat geeft het? Er is wel eens zo'n avond... ...dat over het gras in de tuin... ...het mooiste licht strijkt dat er is. Laat, laag, licht...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 Got nothing left to give, nothing to lose. So come on, love, try your sauce. Shoot me to the ground. You are mine, I am yours. Let's not fuck around 'cause you are. Je hoorde Draw Your Swords, een liefdesliedje van Angus en Julia Stone. Dit was Musica Poetica, een ontdekkingstocht door de wereld van muziek en poëzie. Met vandaag het werk van Rutger Kopland. Nou ja, goed. dankjewel Koen Dirks, die deze mooie selectie en montage maakte. Hij heeft echt een goede smaak voor muziek. Ik vind het heel leuk. Leuk om dat uh, Damien Rice weer eens te horen. Goed, uh, hij maakt deze afleveringen voor de Concertzender Utrecht. Maar nu dus ook van tijd tot tijd voor Karo's, Nacht van het Goede Leven. Ja. Nou, dus verheug u maar op uh, nog meer van dit moois. We gaan het mysterie van Emily spelen, u weet het. Uh, Jan Emoes heeft iets geschreven over iets of iemand... en die moet raden over wie of wat het gaat. En dan kunt u uh, knijpkatten winnen. Huh? Ja, inderdaad. Dus, hier komt het eerste fragment. Je kan bellen naar 0800 1121. Oh ja, vergeet uw culturele tip niet. hè. Boek, plaat, film, toneel, concert. Maakt niet uit. Iets wat u mooi vindt of bijzonder. Maar goed, uh, hier komt het eerste fragment. <middels> Hoofdrolspeler zijn in een verhaal... waarvan niemand plot of achtergrond kent. Iedereen weet hoe de geschiedenis afloopt... Maar niemand kan zeggen wat de rol van de hoofdrolspeler is. Dat is raar. Ja, toch weten we aardig wat over die hoofdrolspeler. Uh, baan, uh, loon, uh, reislustig persoon, uh, links georiënteerd, klein. We noemen maar wat. Hè? Een beetje verbeten bekkie met knijpoogjes. Of het nou een aardige man was of niet, we weten het niet. De sterke neiging bestaat om er maar onaardig van te maken. Hij verslomt boeken. Dat is dan weer een pluspunt. Maar ja, wat heb je eraan? Niks. We schieten er niks mee op. Nou, Je moet wel heel knap zijn als je dit al weet. Maar doorgooi 0800 1121 en vergeet je culturele tip niet. En dan gaan wij... Um... Muziek nu draaien. Afgelopen vrijdag was ik bij de presentatie van een prachtboek en CD van Mike Meijer. Uh, getiteld uh, Einzelgängel. En nou in die prachtstripboekenwinkel Lambiek. one of a kind, daar moet u echt eens langs. in de Amsterdamse kerkstraat. Uh, Mike die vroeg uh, striptekenaars en illustratoren. om zijn liedjes te verbeelden. Het resultaat is erg mooi. Mike is trouwens 6 januari hier te gast. maar ja, zo lang kunnen we natuurlijk niet wachten. Hier is uh, een nummer van zijn nieuwe plaat: uh, Spreekwoorden en gezegdes. De eerste klap een daalder waard en zit niet bij de pakken neer. Ook geen handen in het haar, je bent geen kleuter meer. En met de vuist geblokken. Met jezelf op goede voet. Wees een steuntje in de rug, in voor en tegenspoed. En met de vuist gebald, val je de vijand aan. Henry, Goedenacht. Goedenavond. Goedenavond. Alles goed daar? Hallo. Ja, hoor, prima. Je hm, klinkt helemaal niet opgewekt, Henry. Nou ja, ik ben net een uh, uurtje of twee wakker. Dus, uh, <laughs> Hoezo moet je dan, moet je aan de slag zo? Nee, nee ik zit in uh, ja, maar ik heb dus een heel uh, ongeregeld ritme. Oh, oké. Okay. Goed, wie denk jij dat het is? Uh, ik dacht van een Boesch. Dat vind ik eigenlijk wel heel origineel dat je dat denkt. Hè? Uh, klein mannetje, uh, ja, mannetje, hoofdrolspeler in een verhaal waarvan niemand plot of achtergrond kent. Iedereen weet hoe de geschiedenis... Ja, dat is wel grappig. Uh, klein, uh, reislustig, linksgeoriënteerd, ja. knijpoogjes, knijpoogjes, uh, aardig of onhar. Nou, hartstikke leuk gevonden. Maar helemaal fout. Helemaal fout, helemaal fout. Ja. Nee, maar het is echt wel grappig dat je daaraan denkt. Nou, dus helaas, euh, blijf luisteren. En wat is jouw culturele tip, Henry? Uh, de Franse band Matma. Matma? Versta ik het goed? M-A-T-M-A? Nee, M -A -G -M -A. M-A-G-M-A. Magma? Magma. Magma? Ja. Is dat van Magma Carta? Die, die, oh, wacht even, dat is die grote symfonische band of niet symfonische rock? Nou ja, het hoort tot de prog rock en ja, Frank Zappa hoort ook tot de prog rock en dat is natuurlijk geen symfonie meer, maar het is een soort uh, mix van uh, jazz en rock en, oh uh, ja, mag maar ja, maar natuurlijk ken ik die. Dat is, dat is een hele oude band uit van het 69 zijn ze zijn ze ja, opgericht. Met, Christian met, met Vander ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, die draai jij nog steeds? Je bent je oude, je oude rockband trouw gebleven? Nou, nee, nee, ik heb ze eigenlijk uh, tien jaar geleden ontdekt. Oké. Okay. En uh, ze maken nog steeds uh, platen. In 2004 is dus, ze uh, sinds 2012 weer een. Uh, ja, ik zie, in 2012 en... hebben ze ook weer een plaatsvak. Nou, te gek. Ik ga, ik, ga weer eens, uh, ik ga er weer eens naar luisteren, Harry. Bedankt voor je tip en goede nacht, hè? Ja, hetzelfde Dag. Hoi. Ed. Goeiedag, Adeline. Hoe is het? Goed, hoe is het met jou? pols zeg Ja, nog één weekje. Dit is het gaat het, het, het, het ziet er smerig uit. Ah, ook dat weet Er leuke hondenpootjes op, maar uh, ik ben blij als het eraf gaat Ja. Ed, wie denk jij dat het is? Ik, ik dacht dat het natuurlijk van Napoleon. Ook grappig gevonden. Hij was die En deze is klein en hij is dood. Dus... En reislustig en lustig. <lacht> ja, ja, ja, ja. hele ja. reislustig. Ja. ja, en of hij nou aardig was of niet. Het, uh... maar, nee, ik weet niet of hij links georiënteerd was. denk het niet. Maar... Nee, hij was niet echt links. <lacht> <lacht> je moet maar goed. Ook... Ik vind nee. hem leuk gevonden, Ed. Eigenlijk zou je daar vooral een prijsje moeten, moeten krijgen. Net zoals Henry voor Boudem Maar het is niet goed. Dus uh, kom maar op met je culturele tip. Uh... Ik ben laatst naar Orbanus geweest. Echt waar? Ja, ja, ja. Ik was in Nijmegen, in de Schouwburg. Ja. Fantastisch. Echt maar de oude stijl, hè. Weer die oude grappen en zo. Maar ook nieuwe dingen erbij. Ja, ik vind het toch wel erg leuk, hoor. Oh, wat grappig, ja. En toeneed toen heet, op toch een week door Nederland, hè. Oké. Okay. En uh, ik denk dat hij weer Amsterdam komt. Dus het dus of zo. Oké. Okay. Ja, prima allemaal. En, nou. Je mag gewoon lachen. Hè? Droge humor. Ja. Gewoon ja. lekker ontspannen. Ja. Oké, okay, Ed, nou bedankt voor je tip en een goede Goeie. nacht. En als je het straks weet, bel je rustig nog een keer, oké? Okay? Oké, okay, dank je. Yeah. Daag. Uh, we gaan het tweede fragment voorlezen. Jo. Ja, horen, zoals iedereen een overhemd aan heeft... waarom sta ik hier dan met een t-shirt? Het lijkt zo'n triviaal zinnetje... maar uit zijn mond krijgt het toch een wat zwaarder belang... Want een overhemd of een t-shirt kan een wereld van verschil betekenen. Maar ja, alweer, wat hebben we eraan? Filmregisseurs, zwaarwichtige officiële commissies... en talloze schrijvers hebben zich suf gespeculeerd. Maar hij blijft wat hij was. Een man op een zwart-wit foto. 0800-1121, als u denkt te weten... Wordt nu toch wel spannend, hè? Goed, uh, wat gaan we draaien? Oh ja, ik dacht nog een keertje Mike Meijer... van zijn uh, plaat- en boek Einzelgänger. Ik weet alles van computers en van de neutronenbom. Maar als het om meisjes gaat, ben ik ontzettend dom.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 Sikko, zei uh, Mike Meijer. En uh, was dit? <laughs> Aan de <het> telefoon. <coughs> Armand, vertel. Ja, goeiedag. Jij zit in um, de auto. Theo van huh? Ja, ik zit in de auto. En jij dacht? En, um, Theo van Gogh. En waarom denk je dat? Dankjewel, Max. Uh, T-shirt. veel uh, mensen die uh, het over hebben, de kop erover. Regisseur. Klein. Dik. Uh, linksig. Ja, ja, ja, ja. Nou, um, nou, niet zo gek bedacht. Ik denk dat hij ook wel door je hoofd schiet... omdat het natuurlijk weer, uh, weer zoveel jaar geleden is... nu dat hij uh, is neergeschoten. Ja, ook, Was op, ook dat. Het uh, ja. is volgens mij ook weer iemand die een, een boek uh, geschreven heeft. Ja, Thomas Ross heeft een... Ik heb het nog niet ja, gelezen. Klopt. Ik heb het wel al in huis. Ik ben ja. wel nieuwsgierig. Um, het is een man op een zwart-wit foto... Uh, dat is wel een belangrijk aspect, en uh, Theo uh, kennen we ook allemaal een kleur. Huh? Ja. Ja. Nee, ik vind het aardig gevonden nee. Arman, maar het is niet goed, dus uh, kom erop met je culturele tip. Uh, ja, ik heb eigenlijk niet zo'n culturele tip, ik las wel vandaag in uh, Il Giornale, in een pizzeria-restaurantje, over een, uh, een klein klasverwerken, uh, dat elke dag uh, de bus nam. En, uh, dan in de stad zich uh, goed liet uh, verteren... en dan de bus weer terug nam en uh, naar huis ging. Meen je niet? Ergens in Italië? Ergens in Italië, ja. <laughs> nou ja, goed. Fantastisch. Ja, ja. mooi verhaal. <laughs> Opwekkend verhaal. Ja, verhaal. Dat is goed. Hé, hey, waar ben je naartoe op weg? Uh, naar huis. Oké, okay. hoe komt het dat het zo laat is? Uh, ik ben even bij mijn tante geweest in Amsterdam... Ja. En uh, nu vertrek ik uh, terug naar huis. Zo, een, late, een latertje was dat bij tante. <laughs> ja, ja die eens. zie je niet elke dag, hè? Nee, precies. Hé, hey, uh, goede reis en voor straks wel trusten, hè? Ja, bedankt, hoor. Doei. Ja, dag, dag. Hier ja. komt het laatste fragment. Een zwart-wit mannetje met een vertrokken gelaat... Een mannetje met weinig kwaliteiten die, om te doen wat hij gedaan zou hebben... over bovenmenselijke kwaliteiten zou moeten beschikken. Kon hardlopen als de beste. Had de ogen van een roofvogel. Dit is al voor de vijftigste keer ook een beetje zijn maand. Hij ligt, samen met de waarheid, op het kerkhof. En de echte daders uh, inmiddels waarschijnlijk ook. Oké, okay, dat weten we niet zeker. We weten niks... Misschien wist hij zelf ook niet uh, wie het deed. Of half, of helemaal. 0800-1121. Als u denkt te winten, te winten, te weten. Uh, ik ga nu een leuk plaatje draaien. Twee Franse producers die vroegen een groep zangers... om uh, oude punk- en postpunk-songs eens te zingen met een uh, ja, Braziliaanse popmix. Wauw, nou, het is erg leuk, vooral deze. Je krijgt nu geen zuchtmeisje, maar een zuchtjongen... genaamd Hugh Coldman. Mm -hmm. Mm -hmm. Et toi, dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge et on n'a pas une chance. La vie est si triste, dis-moi que tu m'aimes Tous les jours sont les mêmes, j'ai besoin de romans Un peu de beauté plastique pour effacer nos cernes De plaisir chimique pour nos cerveaux trop ternes Que nos vies aient l'air d'un film parfait Dis-moi que tu m'aimes, même si c'est un mensonge, puisque je sais que tu mens, la vie est si triste Dis-moi que tu m'aimes, oubliant tout nous mêmes Ce que nous sommes vraiment amoureux solitaire dans une ville morte Amoureux imaginaire Après tout qu'importe Que nos vies élèves en film ben <moguels> plaatje, toch? Goed, aan de telefoon Ben. Goedenacht, Ben. Ja. Goedenacht. Ja. En wie denk jij? En wat? En waarom? En hoezo? Ik, ja, een gokje. Ik denk Marinus van der Lubbe. En waarom denk je aan hem? Omdat hij links georiënteerd was. Ja. En eh, dat <coughs> niemand weet wie het gedaan heeft. De brand met Hitler en die toestand allemaal. De Rijksdag uh, in de fik gestoken. Maar dat staat toch wel vast dat hij dat gedaan heeft, of niet? Nou ja, volgens mij niet. Ja, ze hebben dat toen bepaald met rechters en zo. Maar ja, dat is natuurlijk voor geen cent te vertrouwen. Oké, okay. alright. En het verhaal gaat dat hij het zelf gedaan heeft. <coughs> Wie, dat Hitler het zelf gedaan heeft? <lacht> nou ja, dat hadden we niet. Maar nee. in opdracht... <lacht> en, <lacht> oh, oké. Okay. ja, oh. Nou, Ik wist helemaal niet dat dat allemaal nog... Uh, zo uh, obscuur was. Oh, wat interessant. Nee, maar uh, ik, vind het, ik vind het wel aardig gevonden. Ook weer, Ben. Uh, ik, het is niet goed, maar... een pluimpje voor, uh, voor het bedenken. Uh, want we moeten wel iemand hebben... die iets gedaan heeft, ja. En uh, ik wil jouw culturele tip nu uh, hebben. Ja, mijn culturele tip? Ik kom uit Soetermeer van de weg. Waar jij hebt gewoond? Ja, precies, ja. En daar nou, heb je een, een kunstenaar, die heet Robert Verhaaf. Ja. En nou, die man is echt al jaren bezig en hij ontwikkelt zich heel uh, mooi. Van, hij is nu opeens heel gevoelig uh, geworden, qua kunst. Oké, okay, wat maakt hij? Omschrijven ze iets? Uh, hij werkt met marmer, hij werkt uh, gewoon schilderijen. Ja. Maar hij was vroeger meer van een rotko-stijl. Ja. En nu, nu is hij meer uh, richting hele pastelachtige dingen gegaan. En veel spiritueler, eigenlijk. Wat, wat grappig. Nou, Robert Verhaaf. Ik ga hem opzoeken. Dank je wel voor die tip, wat Ben. ik ga doen. Hey. Ja, graag gedaan. En nacht nog, hè? Ja, maar dan ja. Hoi. Eh... Um... Ik heb nu iemand aan de telefoon, we konden het niet goed verstaan. Meneer Den Daas of mevrouw Den wie, wie, wie hebben we? Nee, ik... Ja. Ja? Ik ben meneer Den Daas, N.O. N.O., N.O., hi, N.O. dat is makkelijker. Ja, oké, okay, N.O., hartstikke goed. Nee, ik, ik, had net, ik had net een, een, een, een stukje te schrijven. Ja. En ik ging naar bed, ik zet de radio aan. Ja. En ik hoor uw derde, blijkbaar derde stukje van een prijsvraag. Of ja? een vraag, in ieder geval. En ik denk, oh, ja... Dat is mij weet niet precies wat de vraag is. Ja, nou, ik nee, zal niet... ik, ik wacht even. E, trekking op John F. Kennedy of de moord op John F. Kennedy of de dader van ja? de zogenaamde dader Oswald of uh, ja. die ja. dan Kennedy overvalt. En oh je hebt het is ja. helemaal goed. Het is helemaal goed. Ja. En, en Van de Lubbe, volgens het laatste onderzoek... heeft ja. Van de Lubbe het wel degelijk gedaan, maar goed. Oh, oké, oké, oké, goed. Ja. Oh, wat grappig. Nee, Harvey Lee Oswald, je hebt het helemaal goed. Het is natuurlijk nu vijftig jaar geleden dat, uh, dat John F. Kennedy vermoord werd. Ja, ik, ik zag heel toevallig vandaag of gisteren in Le Monde... Ja. stond er nog een groot stuk met een overzicht van allerlei uh, onderzoeken. Ja? Of misschien een NRC, ik weet niet wel, oh. in welke krant. Dus vandaar, vandaar dat ik onmiddellijk dacht... Hey, ja, want, is het. want het laatste... De foto van Jacqueline Kennedy, als, als hij overhoop is geschoten, dan, dan gaat ze over de auto heen helemaal ja. om een geheim agent in de auto te, te helpen. En dat, dat is een foto die 50 jaar geleden al ontzettend indruk op mij maakte. Ja. En, en ja, vandaag nou oké. Okay. Ja, oké. Nou ja, hartstikke goed, uh, ik, inderdaad, uh, dat je dit... Uh, ik vond het wel grappig dat die Marinus van de Lubbe zei. Omdat het natuurlijk toch... Hè, er is maar, het is een mannetje op een zwart-wit foto. Je hebt de andere teksten niet gehoord. Van We weten heel weinig van hem. We weten ook niet of het allemaal gebeurd is. En, maar dat is wel heel krankzinnig. Maar... Ja, ik heb vorige week toevallig nog een boekje gelezen... van een, een, een, een Amerikaans historicus. Die is een achtjarig jongetje als Jood... uit, uit, uit Duitsland moest emigreren... Ja. En uh, die heeft twintig jaar geleden of zo nog eens een stuk geschreven. En die zegt, nou, na alle onderzoekingen die er zijn geweest... en alle partijdige onderzoekingen natuurlijk... Ja? is het nu toch wel duidelijk dat Van de het inderdaad eentje heeft gedaan. Oké. Okay. Helaas, want nou. dat heeft natuurlijk verschrikkelijke gevolgen gehad. Ja, dat ja. is inderdaad. Nou ja. Uh, en nou, ik ga jou vragen om aan de lijn te blijven. Oh, wacht even, heb je nog een culturele tip? En dat hoorde ik net. Vanmiddag was het bij het Concertgebouw Orkest. Ja? Dat werd als heldenleben uitgevoerd van Richard Strauss. Ja. En wat een prachtig muziekwerk is. Ja. En dat wordt uh, op Radio 4 opnieuw uitgezonden. Ik meen op 22 november s'avonds. Nou, oké, okay. dat is een goede tip. Uit Vredenburg in, in, in Utrecht, live-uitzending. Oh, oké. Okay. Ja, nou... dat is een pracht, werkelijk prachtig stuk als... Iemand dat het niet gehoord heeft, of het nog een keer wil horen? Absoluut. Voilà. Oké, okay, dankjewel Enno. En blijf aan de lijn. Dan noteert Liz uh, je, je gegevens. En dan krijg je een knijpkat opgestuurd. Ja? Een knijpkat. Een knijpkat. Kan je s'nachts oh, oh, onder leuk. de dekens kan je nog lezen? Ja, goed. Bedankt. Oké. Okay, dag. dag We een goede uitzending verder. Dank je. Dag. Dag. Uh, ik heb. Uh, Iets nieuws in de boeken- en muziekwereld. Meijner Talma heeft zijn volledige roman uh, en album... voorgedragen en gezongen voor de camera. Kelderkoorts. Nou, bestaat uit vier delen en 64 hoofdstukken. En elke dag zet het een hoofdstuk op YouTube. Nou, hier is een van zijn eerste liedjes. Voor de mix, a four to the rock, name a song fit. ricarder to the ricarder four to ricarder vier four the cadence, four to You have me the imperfect. The intimate atmosphere maakt it unique. Damn, what made the dynamic? Het is Jongen, kan je wel voorspellen? Dit gaat de gaten, muziek maakt stelpen. Er komt een explosie, van releases dankzij het leger van Home tapers. Het is voor ikade, This morning, God, this morning, God, this morning, God, this morning, God, this morning, Oh, het is leuk, hè? Dat is dus... Uh, hoe heet die nou? Uh, Talma? Wat zeg ik nou? Hoe heet hij nou? Oh, wat heb ik zijn naam kwijt? Minderd, minder Talma. Van wie je ook zo kan horen waar hij vandaan komt. Dat vind ik ook zo leuk. Goed, uh, dit was het. Uh, het uurtje is alweer om. En uh, dadelijk gaan we een mooi hoorspel uh, horen. Dus ik zou zeggen... Ga er maar lekker vast voor zitten. Of liggen. Of Whatever.